5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Tweede Kamer maakt haast met afschaffen langstudeerboete. Nederlandse toeristen gestrand na een brand in bus. En geld van deze Boutussen voor festival in Amsterdam.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 De NS past rond deze tijd de dienstregeling aan... vanwege het verwachte onweer. Op een aantal trajecten in de Randstad rijden minder treinen. Met de maatregel wil de NS voorkomen dat het treinverkeer vastloopt... zoals door bliksem in windstoten elektrische installaties beschadigd raken... of bomen op de bovenleiding vallen. En ook het theaterfestival De Parade in Amsterdam... houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten. Bij Windkracht 8 gaat de leiding overleggen met politie, hulpdiensten en gemeenten... omdat er dan takken van bomen af kunnen waaien.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 Deze week werd bekend dat het Amsterdamse Kwakoe-festival in financiële problemen zit. Het zou mogelijk eerder dan gepland stoppen oliemaatschappij Shell mag samen met het Amerikaanse ExxonMobil... naar olie- en gasboren in de Zwarte Zee. Oekraïne wil het zogeheten Skriftskva-veld in de Zwarte Zee ontwikkelen... om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit Rusland. De Europees-Amerikaanse combinatie kreeg dan ook de voorkeur... boven het Russische Lukoil. Volgens Shell moet het contract nog worden goedgekeurd... door het Oekraïnse kabinet, maar dat is slechts een formaliteit. Italië heeft bekendgemaakt dat vorig jaar meer dan 4 miljard euro aan goederen en geld van vermoedelijke leden van de maffia heeft afgenomen. Verder zijn er in een jaar tijd meer dan 2000 verdachte mafiosi gearresteerd. De Italiaanse politie legt de beslag op onder meer gebouwen, hotels, restaurants en andere bedrijven en ook op dure auto's en jachten. De inbeslagname van de luxe goederen wordt gezien als een effectieve manier om de maffia te bestrijden.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 ANEB verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. Verreweg de meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. Vooral op de A13, A15 en de A20 is het aan de drukke kant. Verder valt nog op de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij 1brugge 5 kilometer. Na een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. En de A50 Arnhem richting Os voor Knoopend Ewijk 4 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM...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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. 6 over vijf, goedemiddag. Het gemeentehuis van Waalre zal uit zijn as herreizen. Het Tropenmuseum wil honderden fotoalbums terugbezorgen. En Julia is niet langer op haar gemak in Amersfoort. Wie Julia is, hoort u zo. We beginnen in Duitsland, want daar zijn zwartspaarders in paniek. Vorige week kocht een Duitse deelstaat een cd... met informatie van Zwitserse banken. En dan zouden zwartspaarders wel eens heel duur kunnen komen te staan. Tim de Wit, onze correspondent in Berlijn. Waar is dat aan te merken? Nou, Plotseling melden zich de afgelopen weken steeds meer Duitsers met zwart geld in Zwitserland vrijwillig bij de Belastingdienst om aangifte te doen. Het gaat om honderden aangiftes uit heel Duitsland en ja, dat is vijf keer meer dan normaal. Ja, begin juli maakte de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, want daar gaat het om bekend dat ze een cd met gegevens van Duitse spaarders gekocht hebben... Vorige week kochten ze nog een aantal CD's. Ja, En daarop werden dus veel Duitsers behoorlijk zenuwachtig. En die dachten, ik kan me maar beter nu melden dan dat ze me straks vinden. En wat hangt de zwartpaders boven het hoofd als ze betrapt worden... voor zij zelf aangifte doen? Nou, die straffen die zijn kort geleden nog verscherfd. En uh, als het om forse bedragen gaat, dus dan heb ik het over meer dan een miljoen euro aan zwart geld. Ja, dan ga je zeker minimaal een jaar uh, of soms zelfs meerdere jaren de gevangenis in. Ja, de Duitse fiscus en justitie nemen dit heel serieus. En dus staan er stevige straffen tegenover. En kunnen ze dan ook op coulance rekenen van de Duitse overheid als ze eerlijk toegeven dat ze fout zaten? Ja, dan komen de meesten wel weg met een lage boete inderdaad. Maar als je je vrijwillig meldt, dan moet je wel helemaal met de billen bloot. Dus elke euro die je op die rekening in Zwitserland hebt staan... die moet je dan wel kunnen verklaren. Nou ja, dat is voor veel zwartspaarders natuurlijk vrij ingewikkeld. En ja, als je volledige openheid van zaken geeft... dan ontloop je in, een, in elk geval wel torenhoge boetes en een gevangenisstraf. Er is veel te doen geweest hè, over dat illegaal kopen van deze informatie. Uh, wat is de Duitse opinie hierover? Mag de overheid bijvoorbeeld de wet overtreden om zo meer geld... waar het uiteindelijk recht op heeft, binnen te halen? Nou, daar verschilt uh, de politiek in Duitsland behoorlijk uh, van mening over. Uh, Noord-Rijn-Westfalen, de deelstaat dus, uh, die heeft zoals je het vermoedde met criminele zaken gedaan om die gegevens te bemachtigen. Er is ook flink voor betaald. Zo rond de 9 miljoen euro is het verhaal. Maar de minister van Financiën in die deelstaat zegt, ja, alleen al doordat bekend is geworden dat we die cd's gekocht hebben, hebben zich nu al zoveel mensen vrijwillig gemeld dat we die 9 miljoen euro in veel fout hebben terugverdiend. En, zegt hij ook, als de Zwitsers weigeren fatsoenlijk mee te werken, ja, dan los van het zelf op. En in dat geval heiligt het doel dus de middelen, vinden ze. Maar ja, aan, de ander, aan de andere kant vindt de landelijke regering van Angela Merkel dat dit absoluut niet kan, dat deelstaten dit gewoon niet moeten doen. Het is namelijk pure heling en ja, niet de manier om belastinggeld binnen te halen. Ja, die deelstaten kopen dus van Zwitserse banken. Wat betekent dat voor de relatie tussen uh, de Duitse en Zwitserse regering? Komt die een beetje onder vuur te liggen door deze cd'tjes met informatie uh, te kopen? Ja, zeker. Ja. Ja, je moet je voorstellen, de Zwitsers zijn hier natuurlijk woedend over. Helemaal omdat Duitsland uh, afgelopen jaar een belastingverdrag heeft getekend met Zwitserland. Uh, dat verdrag zou begin volgend jaar in moeten gaan. En volgens dat verdrag uh, krijgt du Duitsland jaarlijks een bedrag vanuit Zwitserland... aan belasting overgemaakt, zonder dat de gegevens van de paardens bekend worden uh, gemaakt. Dus die blijven privé. Nou ja, en dat verdrag zou wellicht als voorbeeld kunnen dienen... voor ook andere Europese landen, waaronder Nederland... om zo'n verdrag in de toekomst met Zwitserland uh, te sluiten. Alleen, dat verdrag is nog altijd niet geratificeerd door de Duitse Eerste Kamer. En dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Want een meerderheid in de Eerste Kamer die vindt dat het verdrag niet ver genoeg gaat. Ja, Daarop zegt de regering nu in Duitsland... Oh, ja, als we zo meteen geen verdrag hebben, dan kunnen we ook helemaal niks doen... En kunnen we straks weer van vooraf aan beginnen. Nou ja, en zonder verdrag kan de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... gewoon zijn eigen plan blijven trekken. En dus sluiten ze daar ook niet uit dat ze in de toekomst... nog meer cd's met gegevens zullen kopen. En dus eh, kloppen de zwartspaders in Duitsland... op de deuren van de fiscus in die deelstaten. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. De gedeeltelijke sloop van het gemeentehuis Uwwaren is begonnen... Het gemeentehuis brandde een maand geleden voor het grootste gedeelte af. Twee wagens ramden het pand en vlogen in brand. Het gebouw is voor een deel een rijksmonument. De gemeenteraad moet nog beslissen of dit gedeelte hersteld gaat worden. Maar eerst wordt er gesloopt. De hele middag is een grote dragline met eraan een grijparm... bezig om het ontvangstgedeelte van het gemeentehuis... metertje voor metertje tegen de vlakte aan te werken... Ontvangsruimte helemaal zwart geblakerd. Met rechts daarvan een nieuw gedeelte van het gemeentehuis. Wat witte stenen. En links het oude gedeelte. Het gedeelte dat Rijksmonument is. Rode baksteen. Alleen de muren staan nog overeind. Het dak is gewoon helemaal weggebrand. Om 12 uur begon men met de sloopwerkzaamheden. Onder het toeziend oog van wat buurtbewoners. Ik woon hier in de buurt. Ik kom van mijn werk af hier oh. langs gij. Dus ik zie ineens... Oh, niet specifiek uh, een hier naartoe gekomen? Spektakel, nee, nee, dat ja. nog niet. Is dat spektakel? Het, is, het zijn in ieder geval een brok emoties die uh, neergehaald worden. Nou, hè? Het is al gebeurd een keer, maar... Nou, uh, ja, feitelijke uitvoering van het uh, vernietigen van een gebouw. Ja, het is emotioneel voor u? Ja, dat vind ik wel. Dat is ongeveer het enige wat we hebben in onze gemeente. Het besluit om het weer te herbouwen is nog niet genomen? Nee, volgens mij uh, gebeurt dat uh, na zorgvuldige overwegingen. Het is dus de gemeenteraad he, die moet beslissen of het niet te duur is. Ja, bij emoties speelt geld geen rol volgens mij. Dus, uh, nee, dat moet je gewoon behouden. Het wat het kost. Ja, vind ik wel. toe te kijken, de burgemeester Henry de Wijkersloten. Ja, dit, uh, dit gaat natuurlijk uh, vlot en veilig. Dat was vooral ook de bedoeling. Zorgvuldig. Preventief hebben we inderdaad dus besloten om, om dit onder asbestcondities te, te ruimen. En daarvoor staan die mannen in die witte ja, pakken precies. en wordt er water overheen ja. gespoten. Ja, dat ziet er allemaal natuurlijk wat uh, mysterieus of, of, of uh, angstig uit. Maar het is juist de zorgvuldigheid die van ons vraagt om uh, daar waar we ook niet helemaal 100% weten wat er in de afgebrande boels aan, aan mogelijk asbest zit, omdat dat heel zorgvuldig te slopen. Als wij naar het kijken, dan zien we links, dat is het oude gedeelte, het Rijksmonument. Is nog geen besluit genomen hè? wat er nou mee gedaan gaat worden? Nee, dat is ook geen gemakkelijk besluit. En dat hangt ook van allerlei um, uh, factoren af. Vooral geld, neem ik aan. Dan. Uiteraard, het ja. gaat, om, gaat om veel, veel geld. Ja, nou sprak ik hier al wat mensen en die zeggen... jongens, kosten wat kost... Ja. Dat ding moet terugkomen. Ja, ja, nou dat is de sfeer die in Waleren leeft. Acht u die kans ook groot dat dat gaat gebeuren? Nou ja, het, zo is de stemming wel. En nogmaals, de politiek die zal de afwegingen moeten maken. En het is natuurlijk ook echt, wat je net ook al zei, een financiële zaak. Al onze emoties liggen bij het, bij het monument. Waarvan we vinden dat hè, als, als, als Waleren getroffen is in zijn ziel. dan zullen we zorgen dat dat ook weer um, ja. gehersteld wordt. Ja, wat doet het u nu als u daar ziet dat de kraan erin gaat? Nou, het, het, het, het, het is aan de ene kant. Het is dus echt heel verdrietig uh, om te zien dat het zo uh, afloopt, opeens met een, uh, met, een, met een gebouw dat zoveel emotionele waarde heeft. En het is natuurlijk ook uh, gevoelens er gevoel van boosheid en frustratie dat dit gebeurd is door brandstichting uh, zonder dat wij weten wat daarachter zit. Ja, nog even over die brandstichting. Weet u al wat meer? Nee, ik weet er niks van. Dat is vervelend. Ja, dat is frustrerend. Ja. U heeft in elkaar ook wel contact met het Openbaar Ministerie. En die laten, zodra dat uh, mogelijk is, iets weten. En voorlopig weet ik nog niks. Nee, of u zegt niks. Nee, ik weet echt niks. Nee. Al dus de dus zwijfzame burgemeester de wijkersloot van Wagen... in gesprek met Mark Hamer. Dierenpark Amersfoort raakt een olifant kwijt. En Jula voelt zich er helemaal niet meer thuis... sinds haar moeder weg is, tien jaar geleden. Straks vragen we de verzorger waarom dat zo lang duurde naar Zwaan, bij de ANWB, het slechte weer, leidt dat tot files in het land? Ja, dat is er nog niet, dus nee is het antwoord. Dus ook geen files? Ja, dat wel, want in het deel van het land is de zomervakantie voorbij, het zuiden. En we zien ook wat files bij Rotterdam, nu vooral op de A15 en de A20. Wat verder nog opvalt is de wat langere file op de A27 naar Breda. Bij de brug bij Gorkum 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Moverdink. long time coming Stick to the recipe, Barry Chris. Jula voelt zich niet meer thuis in Amersfoort en verhuist naar Kopenhagen. En we hebben het over de olifant Jula in Dierenpark Amersfoort. Bas Aalders, goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Met de verzorger van Jula, wat is er aan de hand met haar? Nou, dat ze zich niet helemaal thuis voelt, dat klopt niet helemaal. Maar uh, we hebben een jaar twee geleden hebben we een nieuw verblijf geopend, het de Reuzen. U ja, zegt maar, pardon, ik onderbreek hem maar meteen maar even. Want ja. in een persbericht van uw uh, dierentuin staat dat letterlijk. Ja. Ze voelt zich niet helemaal thuis in een groep. Ja, Dus gaat ja, u verder. De, kijk, een, een echte olifantengroep, die 24 uur bij elkaar staat. Net als uh, in de natuur. Dat is uh, normaal gesproken echt familie van elkaar. En uh, ja, die delen alles met elkaar. Net als een echte familie. En uh, ja, de laatste twee jaar sinds we nu blijven geopend hebben. En de dieren dus echt 24 uur bij elkaar staan. Dan merken we dat Jula toch uh, vaak wat buiten de boot valt. Ze vermaakt zich op zich wel, maar uh, ja, we hebben het gevoel dat ze in een andere dierentuin uh, toch beter tot haar recht komt. En hoe merkt u dat dan? Ligt het aan haren van de groep? Uh, ja, aan beide, aan beide. Het komt wel eens voor dat, uh, dat een vreemde olifant echt goede aansluitingen uh, vindt bij een bestaande groep olifanten. Uh, maar ja, in dit geval is dat, uh, is dat helaas niet zo. En hoe lang is dat aan de gang? Uh, nou, dat is iets wat we de afgelopen twee jaar uh, gemonitord hebben. Het is ook niet... Uh, 1, 2, 3, een plek voor een, een olifant gevonden natuurlijk. Uh, maar eigenlijk, nou ja, sinds een jaar weten we wel van... joh, uh, misschien is het toch verstandig uh, met de toekomst in gedachten... om uh, rustig te kijken naar een ander plekje voor haar. En hoe merkt u dan als verzorger van haar dat ze zich helemaal niet lekker voelt? Wat, wat doet ze dan? Is ze echt ongelukkig zichtbaar? Nou, het voordeel van voor Anjula is, uh, is dat ze op zich een olifant is... die vrij zelfstandig is. Dat is natuurlijk ook... Uh, Oorzaak ja, van uh, dat ze niet helemaal uh, goed in de groep ligt. Uh, dus ze staat veel alleen. Uh, vermaakt zich, uh, zichzelf meer. Uh, uh, bemoeit zich eigenlijk vrij weinig met de opvoeding. Bijvoorbeeld van, uh, van ons jonge olifantje. Terwijl dat normaal gesproken wel iets is waar de hele groep, de hele kudde. Uh, bij betrokken wordt. Maar in de Nederlandse samenleving hebben we toch ook mensen die liever op zichzelf zijn? Of geldt dat niet voor olifanten? Uh, dat geldt voor olifanten ook, zeer zeker. Uh, maar een olifant is en blijft een, uh, een sociaal groepsdier. Die, uh, echt ook hecht aan familiebanden. En uh, waarvan bekend is dat dat eigenlijk gewoon een must is voor olifant Dus gaat ze naar Kopenhagen naar haar moeder? Ja, dat klopt. Ja. Uh, haar moeder die, die heeft hier in het verleden ook gestaan. Uh, die is toen de tijd ook vertrokken met uh, enigszins dezelfde redenen. Zij uh, zorgde voor te veel onrust in de groep. En uh, ah, nu ah, was ze herenig met haar moeder. Zit in de familie? <laughs> het zit misschien een beetje in de familie. Nee, zo ver wil ik niet gaan. Jus, hij is een totaal andere olifant. Maar uh, als ze met één olifant een mand heeft, dan is dat natuurlijk met haar moeder. Dat zijn uh, banden die uh, in de natuur eigenlijk ook uh, levenlang leven lang duren. Ik moet dus er, vooral uh, de, de samenvoeging in Kopenhagen, daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat gaat. Ja, Lijkt me ontzettend mooi om te zien. Ik, het, nou ja, weer bij je moeder gaan wonen, daar heb ik af en toe wat andere gedachten bij. Een, een vriendje of vriendinnetje in Amersfoort, is dat niet mogelijk voor jullie? Uh, dat betekent dat je weer een ander dier binnen zal halen. En uh, ja, dan is de vraag of dat dan weer gaat klikken met de rest van de olifanten. En uh, in dat soort gevallen ga je. Eigenlijk meer voor de groep als keuze dan voor het individu. En in dit geval kunnen we gelukkig het individu ook ergens anders gelukkiger laten worden. En waarom bent u zo benieuwd naar die hereniging tussen Jule en haar moeder? Nou, wat ik net uitlegde. Dat zijn dieren die zijn ongelooflijk intelligent. Die bouwen echt banden op vanaf de geboorte af aan. En uh, ja, om dan weer herenigd te worden met je moeder waar je van oorsprong die band mee hebt opgebouwd. Het is van bekend dat olifanten daar heel erg sterk en uh, ...positief op reageren. Dus dat He. lijkt me gewoon ontzettend interessant om te zien hoe, dus, hoe dat uh, zich ontwikkelt. Ze herkennen elkaar dus wel? Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, ik uh, denk ook uh, dat ze voordat ze elkaar gezien hebben... ...dat ze elkaar ruiken en horen en uh, denken van... ...hé, hey, die olifant die ken ik. Wij We wensen jullie alle geluk in Kopenhagen. Bas verzorger in Dierenpark Amersfoort, dank u wel. Nou, dank u wel. Het Tropenmuseum in Amsterdam is op zoek naar de eigenaren... van een groot aantal fotoboeken. Het gaat om foto's uit het voormalig Nederlands-Indië. U hoeft er niet heen. Het museum gaat alle ruim 300 boeken en duizenden foto's op internet zetten. Verslaggever Menno Meijer ging wel alvast kijken... samen met conservator van de afdeling Indonesië, Pim Westerkamp. We zitten hier op de afdeling nederlands indië zoals we dat noemen. En we kijken naar een filmpje dat is samengesteld uit allerlei verschillende films uit Indonesië uit verschillende periodes. Beginnend zo rond 1910. Met nog meer zaken die doen link aan het huiselijk leven toen. Een servies staat tentoongesteld. er hangen foto's aan de muur, schilderijen van het Indonesische landschap. Daar gaat het maar deels over. Bij u op schoot, daar liggen de fotoboeken. Daar liggen de fotoboeken waar het project Fotozoekt Familie over gaat. U heeft er twee op schoot. Laten we eerst maar eens even kijken. Nou, dat zijn albums waarvan we dus niet weten wie de rechtmatige eigenaar uh, is. Ze zijn aangetroffen in de periode 1945-1948. Uh, uh, en zijn in 1948 meegenomen naar Nederland... omdat de eigenaars dus onbekend waren en uiteindelijk bij het tropenmuseum terechtgekomen. En in die albums zien we eigenlijk een registratie van eigenlijk ook het huiselijke leven... van het dagelijkse leven van Nederlandse families in uh, Indonesië. Na de oorlog, 1948, in Nederlands-Indië, zijn ook kijkdagen georganiseerd. Toen zijn al heel veel albums teruggegaan. Uiteindelijk zijn er duizend overzee meegekomen naar Nederland. In diezelfde periode zijn ook in Nederland kijkdagen gehouden... Hier in het instituut. Hier in het instituut, in Amsterdam. Toen zijn er al zo'n 600 teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. Jullie zitten nog met zo'n 300. Ja. Zijn, is het allemaal bekend wat erin staat? Nee, dat, uh, dat is niet allemaal bekend. Het zullen waarschijnlijk overwegend familiealbums zijn. Uh, waarin dit soort kietjes die ik net beschreef... Uh, hier zien we bijvoorbeeld ook verkleedpartijen, verkleedpartijen uitgaan... Uh, de situatie thuis, uh, afscheidsfeestjes, uh, dat zal er voornamelijk in staan. Maar het zijn voornamelijk de registratie van die families. Ja. Nou hebben we natuurlijk een maand geleden in Enschede het fenomeen gehad dat daar een album opdook, ook, ook uit Nederlands-Indië. Waar zeer historisch materiaal in zat, namelijk twee foto's van executies tijdens de politionele acties. Weet u of in die 300 albums die hier nog in het depot liggen, iets dergelijks zit? Die kans lijkt me heel erg klein, omdat die albums eigenlijk allemaal gemaakt zijn voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Indië. Maar wat bijvoorbeeld wel op deze foto heel interessant is... dan zien we een verkleedpartij van allemaal verkleden Nederlanders. De enige twee mensen die niet verkleed zijn... is het Javaanse, waarschijnlijk aardige echtpaar... dat gewoon in hun eigen kleding verschijnt... en heel deftig en heel statig op die foto staat... terwijl de Nederlanders een beetje lallend op die foto staan. Nou, dat zijn op zich... Uh, dus het zijn geen historisch belangwekkende foto's, denk ik... maar wel foto's die een heel goed inkijkje geven... in die koloniale samenleving. En... Nu, met de tegenwoordige middelen als social media, eh, internet en apps... willen we een poging wagen om die albums alsnog terug te geven. En daarom willen we, hebben we vandaag zijn we van start gegaan... om geld in te zamelen om die app te realiseren. Met die app kunnen mensen die 335 albums eh, downloaden... en kunnen ze ze bekijken en aan de oudere generatie laten zien... om wellicht uit te vinden... Of er bekende op staan of dat mensen die dingen, die foto's, herkennen. En dan is het ook de bedoeling dat mensen, ze hoeven niet meteen te zeggen, hey, dat album wat op die app staat of op internet staat, is van ons. Maar het is wel heel waardevol als ze kunnen zeggen we herkennen foto's waar ze gemaakt zijn, wie erop staan. Ja, dat, zou, dat is natuurlijk een van onze eerste doelen. Maar het zou wel heel mooi zijn als we ook echt daadwerkelijk albums kunnen teruggeven. En inmiddels staat er al één album op de website van het museum, Tropenmuseum.nl en daar vindt u ook meer informatie over Foto zoekt familie. Een aanslag vanmorgen in Damaskus, in de buurt van het hotel... waar waarnemers van de Verenigde Naties verblijven. De VN-gezant voor humanitaire zaken Valerie Amos is ook in de Syrische hoofdstad. Zij zat op het moment van de aanslag in een ander hotel. Ze is in Syrië om te praten over de ongeveer 1 miljoen interne vluchtelingen in het land or what period of time? Valerie Amers wordt gebriefd in Al-Nabak. Dat is een dorpje op de helft tussen Homs en Damascus. En, uh, de bevolking is toegenomen van 60.000 naar 120.000 ongeveer. 60.000 mensen die uh, hier naartoe gevlucht zijn. Uit Homs, maar ook uit Jabroek bijvoorbeeld. Een dorp wat aan de overkant van de snelweg ligt en waar uh, tot en met gisteren nog zwaar gevochten werd. We hebben dekken. Niet taal, niet Heeft iemand gevraagd en uh, er wordt ook daadwerkelijk eten uitgedeeld. En uh, dat is voor 60.000 mensen in een relatief kleine locatie. Ik zie de voorraadtenten erachter staan en aan de voorkant is een hek. En toen we aankwamen rijden, stonden daar ook uh, veel mensen voor. En de grote vraag is een beetje hoeveel vluchtelingen er nou precies zijn. Niemand die dat uh, precies lijkt uh, te weten. Hier zijn het er dan 60.000, totaal uh, misschien een miljoen, zegt de VN. Maar er zijn veel meer mensen die van voedselhulp afhankelijk zijn. 2,5 miljoen is het aantal wat ik dan hoor. Ja. Er zijn vervelende plekken om uh, vluchteling te zijn. Ja, vluchteling zijn is nooit leuk. Maar dit is een uh, vakantiepark in uh, de buurt van Nabak. En uh, daar zijn in de centrale ruimte en in de vakantiehuisjes uh, plekken ingericht voor de vluchtelingen. Deze vrouw die vertelt aan Valerie Amos dat ze drie kinderen heeft en dat ze blij is met elke hulp die ze kan krijgen. Blij is dus dat ze hier is. En hier, dat is in zo'n centrale hal waar met rieten, matte afscheidingen zijn gemaakt. Een soort kamertjes. Veel vrouwen met kinderen hier. This is a local uh, community, a local business person uh, with others who have uh, made uh, this to a of er is hier een lokale zakenman, zegt Valerie Amers, die zijn park heeft opengesteld. Hier helpt de gemeenschap dus de gemeenschap. Maar u heeft vanmorgen ook een locatie bezocht waar de VN uh, spullen uitdeelde. Of course we can't do enough. There are more and more people who need help and support. Natuurlijk doen we dat ook en natuurlijk kunnen we nooit genoeg doen. Steeds meer mensen hebben hulp nodig. We hebben daardoor, we hebben daardoor meer mensen nodig, meer middelen en natuurlijk ook meer geld. Uh, we need more partners on the ground and, of course, we need more money. Because the number of IDPs, internally displaced people, is only rising and, I mean, with the conflict not looking uh, to end soon, it might only get worse. Uh, the situation has got worse since I was here in March, unless the fighting stops. I think we all anticipate that will get even worse. And do, do you talk about that, about ways to stop the fighting? Ik don't talk about ways to stop the fighting. There's an ongoing political process which is not in my area of responsibility. Het was hier in maart en sindsdien is de situatie alleen maar slechter geworden. En als de gevechten niet stoppen, dan wordt het alleen nog maar erger. Ik ga over de humanitaire situatie, niet over de politiek, maar ik heb wel duidelijk gemaakt bij de regering dat het vechten moet stoppen. The government's view is that they are fighting terrorists and that until the terrorism stops. The fighting won't stop. So, they used actually the uh, blast this morning as an example of the terrorism they fighting? In my meeting with the foreign minister, he did refer to the incident this morning, yes. De regering zegt dat ze vechten tegen terroristen. En zolang de terreur niet stopt, stopt het vechten ook niet. Valerie Amos, die ook nog in de buurt van Damascus een dorp wilde bezoeken, daar is maandenlang zwaar gevochten. En dan hebben we het over het dorp Douma, de voorstad. Maar daar kon ze niet in, omdat daar op dat moment in de buurt nog steeds gevochten werd.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 ProRail heeft extra monteurs klaarstaan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ja, Gerrit Huijsdra is het onweer al het land binnen. Uh, nee, nog niet. Er zijn nog geen onweersbuien gesignaleerd. Wel neemt de bewolking in het zuidwesten van het land uh, steeds meer toe, ook in het midden van het land. Maar uitstel betekent geen afstel, want vanavond trekt vanuit het zuidwesten een buienlijn over. En daarbij moet u rekening houden met onweer, zware windstoten tot zo'n 80 km per uur en hagel. En ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan. De buien trekken naar het noordoosten en verlaten rond drie uur vannacht het land. Achter de buienlijn klaart het op en op veel plaatsen ontstaat dan nevel of ook kans op mistbanken. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen is het duidelijk ander weer dan vandaag. Het wordt wat minder warm met maximum temperaturen van 21 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. En verder ontstaan er stapelwolken. Aan het eind van de middag kan er in het oosten een enkel buitje ontstaan.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 ANUB verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer fiede. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Rotterdam. In de rest van het land staan er nauwelijks vides. De langste fiedes zien we nu op de A13 vanuit Den Haag, voorknopend naar Polderplein 9 kilometer. A15 vanuit Euroports bij Rotterdam Charlo 7 en de A20 naar Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 6 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Over half Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. Telecombedrijf KPN stopt met de pogingen... om de Belgische mobiele dochter Bees te verkopen. KPN zegt dat potentiële kopers te weinig boden. Bees stond sinds een maand in de etalage... en had 1,8 miljard euro moeten opbrengen. Eerder mislukte ook al de verkoop van e het succesvolle mobiele belbedrijf in Duitsland. Jos Versteeg, analist bij Theodor Gillissen Bankiers. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit KPN niet mee? Nee, zeker niet. En als je naar de koers kijkt, uh, ook helemaal niet. En dat komt natuurlijk omdat die uh, inkomsten bij KPN stevig onder druk staan. Ja, daar komen straks wel even over te praten. Waarom wil KPN van B's en E af? Dat was aanvankelijk ook moeilijk begrijpbaar. Dat had te maken met die overname van America Mobile. Carlos Slim, die doelde, die, ja, die de KPN overnemen. En toen hadden ze eigenlijk het idee van... als we nou die, die buitenlandse activiteiten verkopen... dan heeft hij misschien toch geen interesse meer. Dat is de ene kant. En aan de andere kant ja, hebben ze het moeilijk... en hebben ze eigenlijk geld nodig... om investeringen in Nederland in hun thuismarkt te doen. En daarom wilden ze het verkopen. Tenminste, dat wilden ze niet helemaal toegeven... maar dat zat er wel een beetje achter en wat ze nu zeggen, het waren gewoon moeilijke marktomstandigheden... Leidde ertoe dat potentieel kopers te weinig boden. Is dat een steekhoudend verhaal? Ja, dat is zeker steekhoudend. Uh, nou, het is inderdaad al twee keer uh, mislukt. Misschien hebben ze wel een te hoge prijs in, in, in de hoofd gehad. hoor. 1,8 miljard vind ik ook aan de hoge kant. Als je bedenkt dat die activiteiten in Duitsland en België... het beter doen dan in Nederland... Maar dat komt omdat in Nederland eigenlijk heel veel mensen al een smartphone hebben... en daardoor al dat veranderend belgedrag hebben. Whatsappen en meer uh, uh, social network doen in plaats van bellen. En in Duitsland zeker, en in België misschien ook wel... daar hebben de mensen relatief minder smartphones. Daar bellen ze nog gewoon met de ouderwetse Nokia. Dus daar is die druk nog niet zo groot, maar dat gaat wel komen. Was er wel belangstelling voor BASE in België? Ja, zeker hoor. De persgroep had er belangstelling voor. Telenet, maar dat was vorige week al bekend geworden dat die het toch niet gingen doen. Kijk, wat daar speelt, is dat een aantal van die partijen zoals Telenet en de persgroep, die hadden al contracten, die werkten zogenaamd via een virtual operator. Dat is, die huurden gewoon lijncapaciteit bij uh, Mobistar of bij uh, BASE in. En die hadden de gedachte van, nou weet je wat, we gaan me niet zoveel bieden. We blijven gewoon klant bij uh, BASE of bij Mobistar en... Uh, ja, dan huren dan, dan we gewoon capaciteit in. We hebben eigenlijk helemaal geen, geen netwerk nodig. Wat ik opmerkelijk vind is dat eh, KPN besluit om na een maand... het bedrijf bezig in de verkoop te hebben gedaan, al, nu al weer stopt. Ja, dat is wel vroeg. Er uh, speelt nog één ding bij, dus niet alleen uh, dat er best wel belangstelling was, maar dat er uh, waarschijnlijk lagere prijzen geboden zijn. Het is ook moeilijk voor veel bedrijven om bijvoorbeeld financiering te krijgen over bruggingskrediet of, of, of lening op bank. Want ik hoor het al bij meer bedrijven, dat ze moeite hebben met verkopen. Gisteren speelde dat nog bij, uh, bij Tokwijs, onder andere. Ja. Maar, maar wat er ook achter speelt, is inderdaad toch mogelijk, en dat willen ze natuurlijk niet echt weten. Uh, ik denk dat grote aandeelhouder Carlos er niet blij mee was. Want? Nou, hij wil in Europa een, een netwerk opzetten. En uh, ja, als je dan in Nederland, in Duitsland en België activiteiten hebt, dan is dat al een eigen beginnetje. Hij heeft ook in uh, Polen en in, in andere delen uh, posities willen die innemen. In Oostenrijk heeft hij al een positie. Dus. Met de opbouw van dat netwerk schiet het natuurlijk niet op als KPN zijn buitenlandse activiteiten gaat verkopen. Maar zegt u daarmee dat wat KPN eigenlijk wilde verkopen om daarmee um, uh, Carlos Slim van Mobiel uh, van het lijf te houden... nu dus eigenlijk een omgekeerd effect heeft gehad, dus doordat Mobiel uh, van Carlos Slim zo'n zo kleine 30% van KPN heeft gekocht... nu dus heeft gezegd, hou die twee dingen? Ja, dat denk ik wel. Wat ook meespelt en wat natuurlijk heel belangrijk is... is dat KPM van de zomer heeft gezegd van wij gaan ons dividend plagen. En uh, dat heeft heel veel ruimte gemaakt om ook die investeringen te doen. En daar zit ook misschien Carlos Slim achter, want zijn beleid is... Het bedrijf kopen wat het moeilijk heeft en dan gelijk het dividend schrappen, dat is hij niet nodig, en dat geld gebruiken om te investeren. Dus nu is die nood bij KPM veel minder hoog, want de dividendverlaging, dat scheelt ze echt een paar honderd miljoen en dan kunnen ze makkelijk die investeringen van betalen. Hebben we nu dus KPM, met nog steeds E+, als twee winstmakende uh, dochters van het bedrijf, um, maar als ik u goed beluister, um, nu nog wel, maar later niet meer, als je kijkt naar de markt. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Carlos Slim gewoon uiteindelijk heel KPN gaat overnemen. En een, een groot uh, Europees netwerk gaat opzetten. Dus ik denk dat die activiteiten zeker wel blijven bij KPN. Maar blijven e en b daarin ook de winstmakers die ze nu zijn? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben een andere positie dan in, in Nederland. Dus dan gaat het relatief goed. Zeker b is behoorlijk marktendel aan het winnen. Ze hebben een zogenaamde challenger-strategie. Waarbij ze onder andere ook door de, de, de, de regelgever wat meer met rust worden gelaten en wat, wat voordeeltjes krijgen om uh, ja, die grote uh, geïnstitutionaliseerde telecom-operators aan te pakken. Dus eigenlijk ook daar een, de luizende pels van de grote bedrijven te zijn en zo uh, ja, eigenlijk de prijs omlaag te krijgen. En waarom lukt dan wat wel lukt in Duitsland en België niet voor KPN hier in Nederland? En wat bedoelt u daarmee, wat wel lukt in Duitsland en die... Winst maken bijvoorbeeld? Oh ja, nee. Nou, ze maken nog wel winst doen. Heel veel ook. Alleen het staat onder druk. Nee, het grote verschil is inderdaad dat zij door die challengers, uh, doordat ze in in Nederland in de thuismarkt hebben, relatief veel mensen een smartphone. En daardoor gaan zij uh, uh, wat makkelijker whatsappen, want op een oude Nokia gaat dat niet. En daardoor gebruiken ze ook meer sociale netwerken, waardoor ze elkaar gewoon via het internet op de hoogte houden. En wat minder de neiging hebben om te bellen. Dat noemt aan het veranderende belgedrag. Ja. En in Duitsland en in, in België hebben ze een heel ander klantenbestand die niet zulke dure telefoons hebben. Het zijn voornamelijk de goedkopere abonnementen, echt in het laagste segment van de markt. En daar uh, ja, is die neiging dus nog niet zo heel sterk, omdat mensen nog geen, uh, nog geen smartphone hebben, heel simpel gezegd. Die hebben gewoon een heel eenvoudig mobieltje met een prepaid abonnement bijvoorbeeld. Goed, wat zat de koers van KPN vandaag? Ja, het viel mij tegen dat de koers wat onder druk kwam, want ik had gedacht dat iedereen er wel tevreden mee zou zijn. Hè? Kijk, geen enkele aandeelhouder heeft als je een onderdeel tegen een te lage prijs verkoopt. Maar blijkbaar had de markt toch verwacht dat ze een hele mooie prijs voor uh, deze konden krijgen, want de markt reageerde teleurgesteld erop. Dank u voor dit belletje, Jos Versteeg, analist bij Theodor Gillisse Bankiers. Herman Heinsbroek, pardon, Herman Heinsbroek moet ik zeggen. We waren bijna vergeten, maar hij is terug in de Haagse politiek. Dat wil zeggen samen met Hero Brinkman schreef Heinsbroek, de oud-minister van Economische Zaken van de LPF, een economisch masterplan om uit de eurocrisis te komen. Belangrijkste punt daarin twee jaar lang komt er geen ontslagverbod. Er komt er een ontslagverbod, mogen mensen niet worden ontslagen... want dat zorgt voor vertrouwen, omdat iedereen er dan zeker van is... Van dat hij zijn baan behoudt en daarmee dus weer geld gaat uitgeven. Heinsbroek was niet beschikbaar om het plan toe te lichten. Hij laat de woordvoering over aan Hero Brinkman... lijsttrekker van Democratisch Politiek Keerpunt. Wij willen een, een, een ontslagstop voor de duur van minimaal twee jaar... Uh, maar niet alleen voor de overheid, maar ook voor de private sector, ook voor de bedrijven. Uh, wij willen de mensen vertrouwen geven dat als ze morgen vroeg opstaan, gewoon hun baan in ieder geval hebben. Uh, daarnaast willen wij een loonstop, ook voor de duur van uh, twee jaar. En wij willen gaan tot een splitsing binnen de euro. Wij willen af van de Zuid- en Oost-Europese landen binnen de monetaire Unie. Wij willen wat dat betreft gaan voor samenwerking binnen West-Europa. Dat vinden wij buitengewoon belangrijk. Want het zijn gelijk, gelijke economieën met een gelijke begrotingscultuur. Om het maar zo te zeggen. En ja, daar zien we hel in. Als dat niet gebeurt... Daar zullen wij er inderdaad over na moeten denken om naast de euro binnen Nederland, voor binnenlandse bestedingen, uh, een, een eigen munteenheid, de florijn uh, te introduceren. En waarom de florijn niet de gulden? Omdat de gulden uh, is in de beleving van, uh, van velen ook een buitenlands betaalmiddel. Uh, en dat willen wij dus juist niet. De florijn uh, is zoals u weet uh, veel en veel ouder dan de gulden. En omdat, en omdat Geert Wilders de gulden wil? Ja, maar de, de, de, dat is... Kijk, maar Geert Wilders wil niet alleen de gulden. Geert Wilders wil de euro ook afschaffen. En dat is buitengewoon dom. Uh, 70% van ons bruto nationaal product wordt verdiend met de export. Op het moment dat je teruggaat naar de gulden... en de euro een uh, uh, afscheid neemt van de euro... dan betekent dat dat wij weer grensbewaking gaan krijgen. Dat wij weer invoerrechten gaan krijgen. Dat er weer uh, verschil in, in valuta gaat komen. Uh, dus uh, die valuta de goede, die moeten weer betaald gaan worden. Dat gaat betekenen dat wij... Ongelooflijk teruggaan in onze export. Vele bedrijven zullen viert gaan. Vele honderdduizenden mensen zullen werkloos raken. Dus terug naar de gulden, dat is echt een heel dom besluit. Maar wat wel verstandig zou kunnen zijn, is als Europa niet met ons meegaat in deze uh, vergaande uh, crisismaatregelen, uh, dan moeten wij er wel over nadenken om ons eigen geldmarktbeleid goed gestalte te kunnen geven. Om toch die eigen munteenheid uh, voor intern betalingsverkeer uh, te introduceren. En vandaar de naam ook Florijn. Ik moet er even bij vertellen, uh, we kunnen wel plannen maken over geldmarkt, uh, op het moment dat je, uh, dat je voor die plannen afhankelijk bent van een grote monetaire unie en daar weinig zeggenschap in hebt, dan, hef, dan hebben die maatregelen weinig zin. Dus het is essentieel dat op het moment dat West-Europa niet meegaat in die splitsing van die euro, uh, dat wij gaan voor die eigen munteenheid om uh, um dat interne betalingsverkeer uh, op orde te krijgen. Maar in uw eentje kunt u de crisis niet oplossen? Nee, maar ik ben van overtuigd dat deze maatregelen zullen inslaan als een bom. En dat Merkel en Hollande gaan meedoen. Ik denk als Hollande dit hoort, dat hij het binnen een maand omarmt en overneemt. Daar ben ik van overtuigd. Hollande is een socialist uh, en heeft al eerder uh, dergelijke uitlatingen gedaan. Dit zal Frankrijk, uh, denk ik, ook goed uitkomen. Maar het komt de hele West-Europa uit. U zegt het is briljant. Ja, waarom zeggen Rutte en de Jager dan niet? Ja, omdat dat uh, met alle respect, dat zijn toch eurofielen. En die proberen toch kosten wat koste het beste beentje uh, voor te zetten binnen Europa. En het lieve bra brave uh, Nederland te zijn binnen Europa. En lopen achter de, uh, achter, uh, achter de meuken aan. Zij gooien geld in een bodemloze put, zegt u. Iedereen beseft dat, uh, dat op deze wijze uh, Griekenland, Spanje, uh, ook Italië, niet te redden zijn. En op het moment, uh, dat heb ik net ook al geschetst, op het moment dat ze uh, gered zouden zijn, dan is onze welvaart met 30, 40 procent afgenomen. Dan, zit, dan zitten wij ook met z'n allen bijna aan de middelstaaf. maar dan krijgen we nog een ander groot probleem. En dat is Oost-Europa. Maar meneer Brinkman, bent u niet bang dat mensen die denken van mijn baan verlies ik toch niet, gaan lopen lapswansen ze de komende twee jaar? Misbruik zal worden gestraft. Hierop Brinkman van het Democratisch Politiek Keerpunt DPK... in gesprek met Peter Blok. Zitten we er al klaar voor vanavond België-Nederland? Een wedstrijd die niet vaak meer wordt gespeeld. Dat was vroeger wel anders. Straks een pleidooi om elk jaar weer een derby der Lage Landen te houden. Het is kwart voor zes, Wijnand Zwaan van AWB. Wat betekent dat voor het verkeer? Ja, de, het is nog niet zoveel veranderd aan de situatie... dat de meeste files op de wegen rond Rotterdam staan. Uh, voor eigenlijk de hele ring van Rotterdam is het uh, wat aan de drukke kant... op de A15 en de A20. Er is uh, bovendien een ongeluk gebeurd op de A13 vanuit Den Haag. Er staat voor Delft-Zuid 6 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim myself in a second.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 Your love, big enough, Lion La Havas. Nederland-België is een van de meest gespeelde interlands ter wereld. Vanavond voetballen de landen voor de 125 ste keer tegen elkaar. Schrijver en journalist Raf Wilms pleit voor een jaarlijkse derby der lage landen. Goedemiddag, meneer Wilms. Goedemiddag. Het is alweer even geleden ook, hè? Wat zegt u? Het is alweer even geleden ook dat ze tegen elkaar speelden. Een jaar of zeven, denk ik. Ja, 2004, 29 mei in Eindhoven. Weet u de uitslag nog? Ja. 0-1, volgens mij. Kouter ter... doelpunt van de Duivels. Ter zaken dan maar. <laughs> Waarom bent u zo gefascineerd door deze derby? Eh, wel, ik sta hier nu in het Red Devils Village, vlak voor het stadion. Waar al uh, honderden in het rood uitgetoste supporters rondlopen. Belgen dus met, met Duivels -horens op hun hoofd. En er staan er ook twee Nederlanders tussen die zo'n beetje als rariteit besnuffeld worden door die zotskappen met <laughs> uh, Dus Alleen daarom al vind ik het uh, de moeite waard om het elk jaar te doen. Om dat soort taferelen te kunnen zien, die carnavaleske taferelen die erbij horen. Die zijn, uh, voor mij zou dat al voldoende zijn. Oh, het gaat al veel meer dan het voetbal. Het gaat eigenlijk helemaal niet om het voetbal, begrijp ik. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats wel om het voetbal, want traditie moet je koesteren. Hè. Je, voor mij bestaat er ook zoiets als erfgoed in het voetbal dat je moet bewaken. En als je dan 125 edities hebt gespeeld en op de derde plaats van de wereldrangrijst uh, ter zake staat, ja, dan mag je daar best fier op zijn. Hè. Je moet weten dat je tussen, tussen de jaren 20 en 50, 60 altijd... Uh, Ruim 50.000 supporters bij elkaar kreeg, zowel in Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen. En dat was toen het evenement van het jaar op sportgebied, op voetbalgebied in de twee landen. Dat heeft dus iets waar je uh, eigenlijk in de 21e eeuw zelfs mag naar terugkijken. Dus ik zeg... de traditie op de eerste plaats... het voetbal op de tweede plaats... de kwaliteit van het voetbal. Je moet dat bestuderen. Het zou goed zijn om elk jaar... Euh, naar aanleiding van die wedstrijd... eens te kijken waar staan we met ons voetbal. Want die internationale voetballerij... die evolueert... Uh, bliksem snel en dan is het toch goed om bij te houden: zijn we nog, nog bij op sportief of wetenschappelijk of commercieel gebied? Uh, dat is een tweede reden voor mij, dat, dat ik zeg, ja, laten we die wedstrijd benutten als een soort kapstok, katalysator voor dat soort uh, zelfonderzoek, kritische zelfreflectie. Dat is een, ook wel zijn. Dat is een hele wetenschappelijke, historische, gedreven uh, uh, beschouwing, meneer Wilms. Maar hoe vertelt u dat tegen de jongeren van tegenwoordig in België? Ik denk dat de jongeren van tegenwoordig massaal beantwoord hebben. Uh, de oproep eigenlijk van de, van de voetbalbond om naar de wedstrijd te gaan. Want het was binnen de 14 dagen uitverkocht. Kleine 50.000 mensen. Dat is ongezien hè, voor de rode duivels. Die dat zelfs zelden uh, voor elkaar krijgen in kwalificatiewedstrijden. Dus dit zegt mij: uh, laten we dit elk jaar doen. En ik heb er ook nog een andere reden voor, natuurlijk. Ja, dat is? Het sociale verhaal van het voetbal. Uh, voor mijn boek Het Manschaftswunder heb ik het uh, Duitse model bestudeerd uh, en heb ik gezien dat de Duitse voetbalbond om de twee jaar de Manschaft een vriendschappelijke interland laat spelen waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de sociale en maatschappelijke projecten van de Duitse voetbalbond. En, dat op zich... en ik zou dat graag vertalen naar België en Nederland. Je hebt in Nederland de uitstekende stichting Meer dan Voetbal die bezig is met... Met de clubs rond buurt en welzijnswerk, eh, om dat wat te organiseren. Je hebt de Cruijffcourt, je hebt de, de Homeless Cup, je hebt het gehandicapte voetbal. Je hebt de ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van de KNVB, dat heb je ook allemaal in België. Eh, kijk, dat verdient structurele ondersteuning en, en daarom zou het ook goed zijn om de twee jaar in Brussel, om de twee jaar Rotterdam-Amsterdam... Uh, dat dat hele verhaal er mee aan opgangen wordt. Meneer Willems, ik kan er niet eens komen. Uw pleidooi is duidelijk nog even tot slot. De uitslag vanavond. Ja, ja, u hoort de toeters van kleine supporters hier. Belgische jongens met een toeter van vijf jaar. 2-2. Iedereen tevreden. We houden, we houden u eraan. En anders nemen we volgende week ah. reference. Dank u wel, Raf Wilms. In België vanavond tegen Oranje. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. In het blad privé staat een foto van premier Rutte. De fotograaf mocht foto's maken op een plek die met het VVD-campagne-team was afgesproken. Dat schrijft de website Geen Stijl. Te zien is Mark Rutte, met zonnebril, met ontbloot bovenlijf, hangend in een mooie witte sloep tegen de achtergrond van zon over bo grote bossages. Er staat een vergelijkbare foto op de site van de Telegraaf, in een advertentie voor de privé, maar dan zonder zonnebril. Geen Stijl denkt dat de foto, deze pose, een bepaald beeld moet oproepen bij de kiezer. In de taal van Geen Stijl is dat chill allemaal de fuck uit... ik heb dit onder controle. En vertaald betekent dat zoiets als laten we allemaal rustig aandoen... ook al komen de verkiezingen eraan, ik heb de boel onder controle. Of zou deze relaxte houding de juiste verkiezingen kosten? vraagt Geen Stijl zich af. En die vraag is natuurlijk gisteren ook al opgekomen... toen Mark Rutte niet aanwezig was bij het eerste lijsttrekkersdebat... georganiseerd door het Utrechtse Studentenkoor. En dan zei Handelsblad, citeert in het verslag van die bijeenkomst... ook wat de anderen, die daar wel aanwezig waren... zeiden over de afwezige Rutte en over Roemer van de SP, die er ook niet was. Jolande Sap van GroenLinks zei bijvoorbeeld... wie hier niet is, telt niet mee, vind ik. En dat zei ze triomfantelijk, volgens de krant. En Alexander Pertond van D66 zei over iemand... die kan nog wat langer op zomerreces, net als de rest van de VVD. West, Omroep West meldt dat de reizigersorganisatie Rover... het besluit van de NS om minder treinen in avondspits in te zitten... voorbarig noemt en vreemd. Treinen moeten juist een alternatief bieden... voor mensen die door het slechte weer niet de weg op kunnen, vindt Rover.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 Een woordvoerder van British American Tobacco legt voor de Australische televisie uit dat het nu wel heel gemakkelijk wordt om namaak sigaretten het land in te smokkelen en te verkopen. That'll be easier to smuggle in down from boats from Indonesia and all across Asia and across the borders and then sold on the streets of Sydney and Melbourne. Uh, we all know dat the organised crime groups they don't ask for kids for ID. Radio Rijnmond meldt op de site dat de vakbonden FNV en CNV bang zijn dat aandeelhouders van het tankopslagbedrijf Ortvel failliet laten verklaren. Onderhandelingen over een inkomensgarantie voor het personeel verloopt stroef. Enkele weken geleden werd het bedrijf op last van de inspectie stilgelegd. Tanks worden leeggemaakt en koel- en brandblusvoorzieningen worden vernieuwd. Pas als de inspectiediensten er toestemming voor geven, mogen de tanks in gebruik worden genomen. Dat kan in totaal nog wel twee jaar duren. En de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam... heeft in opdracht van het parool onderzocht... waaraan mensen zich op straat het meest ergeren. Bovenaan het lijstje staan roggelen en spugen, 88 procent. We komen ook voor twee mannen die zoenen op straat en twee vrouwen. Maar het wonderlijkste is toch wel dat nog 1 procent van de mensen... zich ergert aan man en vrouw die hand in hand lopen. <lacht> Anna 2012. Ja, in Amsterdam. Een verbod? Laten we het bekijken. Frederik van Tijn, geschreven en meegelezen. Dankjewel.